Ja, het is een aantal, zoals vragen. Ja. Kan ik nog wat aan toevoegen? Ik vind wel eens op tijd om te zijn met Want... de vragen. Ja, nee, maar ik heb wel een vraag. Je begon met uit te leggen waar, waar de financiële crisis vandaan kwam. Hè? Dat zeg maar, het financiële systeem drijft op, op schulden. Maar dat impliceert dus dat alle schulden verantwoordelijk zijn voor de voor financiële crisis. Dus ook de schulden van ons, om het zo maar te zeggen. Daarom geef je ook aan wie, wie, wie de schuld is van die crisis. Dat impliceert ook dat wij de schuld zijn van de crisis, omdat wij schulden hebben. En daar zou ik wel eens een antwoord op willen hebben van hoe je dat dan ziet. Ik heb, het ik, dacht, ik heb een ik heb oh, een grote schuld. Ik dat niet absoluut niet schuldig aan ja, ja, ja. uh, de crisis. Ja, ja. Zodat ik daar iets over zeg. Die kwestie van de schulden. Het kapitalisme heeft 30 jaar maximum na de Tweede Wereldoorlog expansie gekend. En dat wordt dikwijls nog als het normale kapitalisme gezien, terwijl de crisis die we nu kennen, als uitzonderlijk zin is. Als je de geschiedenis bekijkt, is het eerder omgekeerd. Er is bijna altijd crisis geweest, behalve enkele decennia, enkele de tientallen jaren, na de Tweede Wereldoorlog. Dus je kan je afvragen: hoe komt het dat we toen een grote expansie hebben gekend? En dat we toen enkele decennia min of meer. Harmonieuze groei heb je gekregen. En dat een paar factoren gespeeld. Een belangrijke factor was natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, ik was heel benieuwd, dus moest veel heropgebouwd worden. Maar dat heeft een korte periode gespeeld, dat heeft gespeeld dat die Golden Sixties, zoals het in België heet, he, die zouden jaren 60 na de Tweede Wereldoorlog, Dat was daar karakteristiek voor? Of de auto. Televisie, afwasmachine, wasmachines. Wasmachine dus. stofzuiger, duurzame. Wat is het kenmerk van dat soort producten? Je kan bij de productie daarvan enorm veel productiviteitslid boeken. Een auto, ieder jaar maken ze die sneller. Dan hebben ze nieuwe technici en zo. Dus gedurende 10, 20, 30 jaar wordt de economie getrokken door de auto, een heel belangrijke factor, een heel veel productie, een groot deel van de productie draait rond de auto, dat soort goederen, waarin je grote productiviteitswinsten kan doen. Wat dus mogelijk maakt dat die grote productiviteitswinst, van die te verdelen. Een deel gaat naar de winsten. Een deel gaat aan de verhooring van de koopkracht, zodat de mensen ook opnieuw auto's kunnen kopen. dat hebben de koopkracht nodig, een extra stofzuiger, een huis bouwen enzovoort. En dus gedurende een tiental jaren heb je die, die uitzonderlijke situatie gehad dat de economie getrokken werd door dat soort uh, producten die toestonden, maar tegelijkertijd de winsten bij stellen en de koopkrachten dat de mensen die producten ook konden kopen. Dat blijft natuurlijk niet duren. Want dan heeft iedereen een stofzuiger, een wasmachine en een auto enzovoort. Die productiviteit is zo gestegen dat dat niet zoveel plaats meer inneemt in het economisch leven. Je hebt nieuwe dingen nodig om de economie te trekken. Nu, wat velen op dat de computer, de telefoons, uh, al die 3 spelers noem uh, maar op, dat die ergens opnieuw de economie zouden trekken, dat is niet gelukt, dat lukt niet omdat die niet voldoende volume vertegenwoordigen om de economie te trekken. Dus je krijgt stagnatie. Je krijgt ook, andere gaat het om de dat is dat in die periode natuurlijk, als je 10, 20, 30 jaar groeit, arbeidsbeweging wordt sterk, de gaat maar omhoog en dat past ook de winst aan. Dus geleidelijk aan, in de jaren 70, uh, in die periode, is dat in die groei vastgelopen. Als je naar het samenleving vandaag kijkt, wat zijn eigenlijk de, de noden waar nog iets zou voor kunnen gebeuren? Zijn zijn on uh, niet uh, voldoende, voldane noden? Kinderopvang, bejaardezorg, vrije tijd, spanning, al dat soort dat, dat, zijn, dat zijn eigenlijk de hele maatschappelijke noden. materiële goederen. Dus ergens, dat zit ergens aan een plafond. Als dus je twee telefoons zet, dan heb je een flat screen, dan heb je een ouds, je nog allemaal. dat daar zit ergens aan een plafond. Dus de maatschappelijke noden zijn ergens anders in de sector, waar niet dergelijke productiviteitswinsten te halen. Want het kapitaal is niet geïnteresseerd om massaal te investeren in ouderenzorg. Want dan val geen productiviteitswinsten te boeken, dat kost veel te veel arbeid. Wel in het hogere segment van de rijke senioren, daar gaan ze nog investeren, maar dat is geen massaal interessant uh, enzovoort. Dus ergens is dat systeem vastgelopen. Nu, wat hebben ze toen gedaan, als je wilt, om, uh, en, en, en wat is het neoliberalisme? Dat is het antwoord op die crisis van geen vraag meer, geen nieuwe producten meer die de economie trekken. Ze hebben gezegd, we gaan daarop antwoorden, door de winst te herstellen. Het aanbod, de economie gaat opnieuw draaien als we de winst herstellen. Ze hebben dat gedaan door massale antisociale eh, maatregelen eh, in de Verenigde Staten, Thatcher, regen in de Verenigde Staten, het is in Engeland is het signaal dat de, de, de, de wereld, als de grote kapitalistische klasse heeft dus beslist, die arbeidersbeweging, die moet nederlagen krijgen. Dat de winst moet hersteld worden en dat gaat de economie terug op gang trekken. Nu dus dat werkt niet, en dat is waar een deel van het antwoord de winst en dat moet vragen. En de economie moet getrokken worden door vraag, moet de producten kunnen verkopen. Dat is opgelost door schulden. Dat is de plaats van de schulden in dat systeem. En ze hebben de mensen, hebben de koopkracht uh, geblokkeerd, want hebben de mensen meer krediet gegeven, de mensen hebben toegestaan meer kredieten aan te gaan. Zoals ik heb je gehad, verschillende verschil ook enzovoort. Het zijn niet die economie is betrokken, maar je krijgt meer en weer opeensamen met schulden. En dat verhaal duurt natuurlijk, Zolang als het duurt, en dan zit het in bepaalde aan de limiet dat die schulden eigenlijk zo groot worden dat niemand nog meer vertrouwt, dan werkt het niet meer. En op dat punt zijn we nu ergens aangekomen in die ontwikkeling. Dus het neoliberalisme, het herstellen van de winstgoed, door het blokkeren van de lood, oprecht enzovoort, dat heeft, eh, ik dacht, dat heeft 20, 30 jaar gewerkt, maar ondertussen hebben er zoveel schulden opgestaan dat het ergens niet meer werkt. Ze hopen erop dat het toch gaat werken, want het ze met hun, hun, hun beleid aan de Amerikaanse centrale bank, door de Europese centrale bank met geld in de economie te pompen, dat ze opnieuw extra schulden creëren in de hoop dat de economische machine toch weer op gang komt de vraag toch weer getrokken, wordt door de Chinezen. Dat is het grote van vandaag de Chinese regering moet de koopkracht van de Chinese mensen verhogen dat die dingen gaan kopen. Dat gaat weer voor een stuk, dat is weer een nieuwe vraag. Hè. Dus dat soort nieuwe opkomende economieën en zo, dat wordt onderhandig ook om de machine weer op gang te brengen. Zo'n lang verhaal moet ik te gaan op, uh, Dus die, die schulden-economie, dat is maar een, een aspect. Dan dieper probleem, dat is dat het kapitalisme alleen kan functioneren door goederen waarin productiviteitswinsten geboekt worden, dat die massaal te produceren. En het kapitalisme is niet in staat om te functioneren door te antwoorden op wat vandaag de reële nood zijn van de mensen: ontspanning, vrije tijd, ziekenzorg, bejaardenzorg, kinderopvang en dat soort dingen. Daar is het kapitalisme geen winstgevend productief antwoord op. Daarom we zitten uh, niet in een financiële crisis, maar uh, in een beschavingscrisis. Maar, nu is het ook de overheid die dat moet uh, in de kapitalistische land? Is het al, dat niet uh, het ja, dat is dat. En de bedrijven? Nee, je dus heeft geen antwoord op oudere en zorgen, zorgen zo, maar. Tot de overheid die dat doet, ik bedoel ook in een kapitalistisch land, ik bedoel. Dat ja. laat je dat niet over in, uh, in de markt. Maar op, ja. op, op, op, op. Ja, de overheid moet het doen. Dat is toch een functie ook in een kapitalistisch land van de overheid. Doet. Maar Zelf bedrijven zijn bedrijven bedrijven ook bedrijven. verantwoordelijk voor hun uh, werknemers. Ja, maar het is niet alleen de VGV die zorg van is. Ik heb het woord privatiseerd, ja, maar ik heb het verkeerd. Is dat een politiek privatiseerd of Ik hoorde alsof je had al zo'n vondommig feit, of, of jij zegt kapitalisme de zorg soort nee dat we dat weten, maar daarmee in de overheid. Ja, maar niet als het bijuit bestaat. Die doet ja, niet mee. Het is een Het Ja, in die zin dat dat is ook een manier om nieuwe markten te scheppen. Voor het kapitaal, in die delen waar het geïnteresseerd is natuurlijk. Hè. De bejaardenzorg wordt geprivatiseerd. En dan krijgt je de bejaardenzorg, luxe bejaardenzorg voor de rijken. Daar wordt geïnteresseerd door Het grote kapitaal het, die. die, die, die ja, de duizend, zo dat, dat is een is een beetje een beetje een beetje een het een beetje een beetje een beetje een beetje een die een die een beetje zijn. beetje Die beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Dat is beetje een beetje een De een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een dat een beetje een beetje een beetje een je krijgt dus privatisering en dan ja, een aantal landen dat de niet kunnen betalen dus tweestandelen wat is de manier om nieuwe markten te schippen voor dat kapitaal dat zoekt naar een plaats om, om, om. de energiesector die is wel interessant voor het kapitalisme en overal voerteltelefoonie zo Telefonie. telefoonie ja, Telefonie. ja maar, maar, maar, maar, maar maar moet je kijk dat, dat is wel zo je moet enerzijds zeggen dat ja, jij moet doen dat we, dan, uh, dat we al 25 jaar een uh, geweldige mondiaal privatisering meemaken dus het, het, het vermarkten van publieke uh, sectoren hè, vanwege de winstrenten de tickets de maar dat we in Nederland uh, uh, nog aan de maar voor aan de vooravond staan. Dus dat klopt. Dus die tegenstellingen die zijn er ook wel. ja, we maken het nu wel mee. We zijn de laatste tijd aan het knoppen om het openbaar vervoer in de drie grote steden niet te vermarkten. Een gezonde zorg is net redelijk vermarkt. Dus we maken het echt wel mee. Die tendens. Echt dat kunnen we toch allemaal niet vanavond bespreken zou zo denk ik. Maar, maar het zijn goede dingen om door te gaan laten. Ja, ja dat verband is misschien opstond vast een op de schiep van uh, Ignacio Ramonet van uh, mon En uh, die sprak hier die crisis, toen moest ik ook denken aan het boek van Naomi Klein, de Shabda van die privatiseringen, die worden nu opgelegd. En Ramonet spreekt dan van een financiële staatsschip. Er worden rechtstreeks mensen uit de bankwereld genoemd, die elkaar kennen in Griekenland, die blijven regering en in de Italië. Democratie opzij. Er worden vaktechnici, bankiers die de crisis mee hebben, die gaan nu de landen leiden. Ze zullen nooit oplossingen aanvragen. Maar hun agenda is een van de eerste dingen: privatiseren, lonen drukken, pensioenleeftijd omhoog, op pensioen drukken. Dus zo zien ze de crisis is voor het die blijen. een prachtige aangelegenheid om de macht te En die hebben ze ook gekregen, ook. In Europa. Ja, nog uitgebreid, maar op een hele brutale manier. De bankwereld aan de regering. Dat, dat is onvoor. En iedereen vindt dat eigenlijk goed, want ja, een bankier is een sober iemand die. Die spul zit. Die gaat dan niet naar de zelf. Ja, moet Dat heb je Ja, want Ze hebben het voor elkaar gekregen in New maar twee bankiers en een land uit. En dat is tegenwoordig van de banken, die hebben er altijd tegen gezeten. Alleen gebeurt het gewoon openlijk. Ja, nee, nee. ja, maar dat gaat toch. En dan ook de privatisering in versneld tempo door. Ja. Het zou heel in zo zijn dat deze mensen de banken willen niet zullen tegen spreken. Dat is namelijk het verhaal. Dus ze zullen misschien rechtstreeks doen wat de banken zeggen, maar ze gaan in ieder geval de speculatie, eh, want dat is aan mijn idee het belangrijkste financiële probleem in het systeem. Dat zullen ze niet tegenkomen. Het eindelijk gesprekende op de schulden, die je ziet diezelfde manier door. Dat is ook in de groeimarkt, hè, want dat is nu de afgelopen tijd, dat, dat, dat was één van de laatste groeimarkten van het kapitalisme. Dat is natuurlijk uh, die financiële producten die gepakt zijn en die producten zijn doorgevonden. Oh, dat is ook een manier geweest om tot een soort groei te te staan. Misschien is, dat, misschien, misschien is dat wel het, het uh, ik weet wel net van de schulden. Ja, hoe gekomen ze slecht in de politieken, dat, uh, dat schulden worden doorgekomen Speculatie kapitaal, dat is maar 10%. Uh, dus, dat, is, dat is niet, uh, dat, dat, dat is niet kracht. Het zijn de financiële systemen. Even ja. uh, een heel standaard vraag ja, Gaan we het nou over hebben? Ik denk dat het eten ja. ja, een stappelvaartje, of nog dat ding aan elkaar te en In ieder geval zijn er twee. Uh, er zijn twee uh, dingen die denk een beetje naar voren komen. Dat is uh, in de eerste plaats uh, ik, in hoeverre je de uh, verschuiving zeg maar, van de massale wagenproductie, het kapitalisme, de verzamelen van de markt op dat gebied uh, ziet uh, als een rem op de economische ja, Omdat, afgezien van wat we nog aan de overheid hebben, zorg, omdat we in de zorg. Uh, geen economische motor voor het kapitalisme kan worden Behalve dan in het geval dat er geprivatiseerd wordt. Maar is dat een reële, uh, dat een reële optie voor het kapitaal? De privatisering? Weet ik dat, uh, dat voldoende op, om de economie, zullen zou zeggen, gang te houden? Dat is één. Twee, is het gebruiken van, van, van de crisis uh, die als een shockmoment. Zoals nu, dat door de Klein is uh, gesteld, dat dat gelegenheden uh, zijn die misschien niet uh, als een samenzwering uh, door het kapitaal anders, uh, worden opgelegd, maar in ieder geval worden gebruikt om uh, nou ja, een, een, een persoonlijke, de sociale zekerheid, onderwijs en zorg uh, door te voeren. Uh, en, en daarmee dus ook de van de maatschappij van de van de mensen, de in de beweging. Dus de, die twee dingen, dus. Maar die komt nog even nog uitzoeken. Deze recessie in Europa, nou ja, we gaan we niet In de zin van dat het de, eigenlijk is een goed groeipodeel, ja, dat gaat ook, de... ik dat een kunnen schrijven. Dus het is een niet zo, dus nou. mm. Is het crisis goed voor het milieu? Ja, voor het milieu is prima. Alle crisis zijn goed voor het milieu. Ja, dat is waar. Dat zullen we niet Hoe kan je daar, zeg maar, aan wat er niet gebeurt, misschien ook bedrijf geven als een soort van gebruik? Nou, goed hoor. Maar niet om is... het sneller te Ik, de oh. ik, ik, ik, uh, ik, uh, ik denk dat we niet toe zijn aan uh, de oplossingen en de oplossingen richtingen en dergelijke, of het duurzaam groen en wat dan ook, dus dat moet zeker uh, aan het einde eruit worden, dat we, dat we proberen nu uh, het zo helder mogelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Hè? Ja. En ik ben erg blij met de toevoegingen van Frank. Ja, dat was natuurlijk een beetje wat ik miste in zijn eerste verhaal. Maar ik zou toch nog even willen bij een ander aspect wat van het grootste belang is. En dat is dat toen in het begin van de 70e jaren er nog iets anders gebeurde. En niet alleen met uh, die neoliberale agenda van gehaald. Dat heb ik prima gezegd vind ik. Maar dat het, het, het ging gepaard met uh, het vinden van lage lang dat heel veel het, de, de grote bedrijven die in hun eigen land ja. op problemen stuiten. Dat zijn komen, lage landen, ja. eh, lage lonen landen komen. En je hebt natuurlijk niet een heel andere situatie die dat die Britse landen bijvoorbeeld, dat die hun eigen rol spelen. Dus we moeten ook de, de, in ons verhaal moet opgenomen worden, niet alleen China als mogelijk. Uh, uh, Investeringsland, dat doe we ook, dat doe maar vooral ook. Als uh, competentie uh, kwam het ons. Het is voorbij uh, met Westerse Heervoer. En, uh, en, en daar moet, dat moet een deel van het verhaal zijn, maar anders kunnen we ook onze tegenmaatregelen niet goed uh, treffen. Ik heb heel veel te maken met Nick Stam bestuurde bondgenoten van de haven, en als die, ja hij zegt het gewoon grappig hoor, maar uit zegt, kan kun je je wel iets meer voorstellen in de, de Rotterdamse haven moet je kijken wat er op dit moment gebeurt, hè? De, uh, uh, in de goede overslag. Misschien kun je daar toch nog iets over zeggen, dat een beeld waarvan, de, waarvan uit we getrekken zo compleet mogelijk is, wat dan pas. Dan nee, mee, kun je kijken wat we zo moeten doen. Ik weet ook niet meer kun je daar wel thuis En Dan heb ik ook nog <tie> Oh ja, het voor je. Nee, maar als je kijkt hoe we snel de landbouw ook wil uitbreiden met landbouw en je het is een... allemaal In die niet begrijpen zonder China goedkope arbeidskracht, dus goedkope producten, is ook een manier om de lonen te blokkeren. Ja. Als je ziet wat tegenwoordig kleeren nog maar kosten in de Hema, je hebt hetzelfde loon de desert, ik ik zei, de arbeid, en die deserteren ook dankzij Chinese kwanten Dat heeft ook ja. uh, geholpen, heeft geleid tot een groot onevenwicht. Het heeft meegebracht, ook financiële in de wereld, economieën, want de Chinezen die verkopen, die staat er al dat geld op, wat gaan ze er mee doen? Ze gaan het in Europa aan te brengen, van sommige hulp. Nou, we de hulp ja, ja. aan die hulp kopen. Maar je bent zo'n te schuld aan milkaanen, in de schulden. Ja, ja, maar daarvan ja, ja, wil ja. ja, ik ook steeds in de macht, hè, want ik wil, ik hoor toch iets, eh, ik ben geen nodig, maar ik probeer te volgen. Maar je ziet wel dat de arbeiders, de nodige arbeiders altijd, onderdeel is van het hele systeem. Want jij zei net van, uh, dat, naar, naar gewoondene landen, gaan arbeiders zich moeren, dan gaan de mensen die op een gegeven moment opkomen, die gaan naar arm. landen toe. Dus ik wil maar in meer geval zeggen, eigenlijk is Dat vanavond kan ik nog wel zeggen. Uh, dat het ook een, een factor is, een, een hele belangrijke factor, dat het altijd over de rug van de arbeiders gaat om top, hoedeloog, diensten te maken. Dus niet kapitalisme, dat is komdisme, andere vormen van ismus, Maar ik ga het gaat altijd over rug van de zwakke samenleving, denk ik. Wat Wat niet al waar het zijn zwakker. Nou ja, de dan. Nee, dat zwakkere dan. Tot begin is het gelijk. Maar is een... nou ja, als, je, als je kijkt in de gezien naar de, de, de, de voedselbanken, die bestaan al een jaar of Dus ja. het is eigenlijk een heel merk, is het al gegaan bij de zwakke samenleving. Ja, er zijn er meer van. Dat is de macht van de grote getallen denk ik. Ik kan buiten een tientje afpakken van, van vijf miljoen mensen. Dat telt harder door. Ja, precies. Ja, de Europese dag die zich zo geïdentificeerd heb ik dat Europese project, dat eigenlijk al de Europese dag eigenlijk geholpen groot zetten. Ze, als we ze Europa sterk maken, dan gaat Europa een dam zijn tegen het Amerikaans model, het Japanse model, zoals ze in de tijd dachten, laten we Europa sterk maken. De Europese rabonden hebben zich heel sterk geïdentificeerd met het probeerd van de Europese Unie. Dan denk ik bij de Europese Unie blijkt in feite het instrument te zijn om de Europese welvaartstaat het Europese model aan te vallen. Dat van het schild lijkt de in het eigen huis. De Europese dag dat het zich zo geïdentificeerd is met Europa moet lukken. We kunnen niet, land, de land, Europees, kunnen En ze zitten compleet vast. Ja, dat is bij je gevoel. is de Als je kijkt je ja. sprake, wat er in Gisland is gebeurt. We hebben al acht algemene stakingen gehad. Hoeveel de veneerste is het FNV, al gedaan met Griekse syndicalisten. Acht algemene stakingen. er nog altijd geen één syndicalist uitgenodigd uh, voor de massamieting in Amsterdam. Dus het is mogelijk dat laat zien. Want nou, die die die gevallen zijn bewijzen van spreken, en land naar land basis is afslag, en mensen lezen ook wel geld, dus waarom reageren ze niet, en ze hebben een lot verbonden met Europa. Dus denken EU jullie, als de euro valt, dan zijn we verloren. Dat is een heel veranderd effect. Als jij denkt dat jij als vangbeelde van het bent voor de euro, en voor het lukken aan Europa, dan kijk jij niet zelf vast, en dat is wat er nu voor een stuk gebeurt. Maar jij wil nog even. Ja, ik op de Chinese. Nee, dat vind ik een heel belangrijk. Ik Ik ben. ben, ben Degene die die weet dat ik op een bepaald moment over China ben beginnen schrijven. Want ik dacht, we kunnen weten wereld ik verstaan zonder. Over China. China te volgen en dat het heel belangrijk is. En dus massa, hè? 1 miljard mensen. goedkoop aardrijkskrachten. Tegelijkertijd. En wat er al gebeurd is. Je hebt 1 miljard goedkope arbeidskrachten. En daarom hebben we een gecentraliseerd systeem, en dat dus niet allemaal vervolgd door één regering, die al die energie, dat geld, is buiten, kan concentreren om te investeren in spitstechnologieën. Dus wat geeft dat? Wat gaat dat geven? Voor de meeste niemand weten, het wordt heel over iedereen daagt zich af, maar we zien dat die combinatie van een economische supermacht in worden? Hè, Massale slavenarbeid of quasi slavenarbeid dat die dat gaat uitdraaien. En nu is dat bewust, maar eh, als morgen de Chinezen. het eh, niet een impulsief racistisch voordeel hebben en denken: de Chinezen zijn anders dan wij. En die gaan er twintig jaar keihard werken voor een hongerloon. Nee, het is nu allemaal een keer. Dat zijn mensen precies zoals wij, hè? die gaan precies hetzelfde doen als wij. Alleen die gaan er nu honderd jaar over doen om zich, te zijn zeven en, zo. en Wat gaat daar gebeuren? Ik las vandaag dat we in China heel veel geld in binnenlandse krijgen. Om de bevolking te zijn. Maar misschien is het toch niet goed om altijd die China te hebben. Dat is wel een. Dan gaan ze met China halen, maar dat Als kan. Maar ik hoop dat het goed dat redeloos is, dat China niet al van één aardig is. Het is wel redeloos. Nee, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik bracht dat niet naar voren om het is, ik zeker over China te hebben, dat moeten we zeker ook een zoektoe doen. Maar ik, ik legde de nadruk op de BRICS, hè, om het dan meteen te breden. Want de, de, de, de, de, de Lissabon-bondstrategie van 2000 was gericht op het combinerend maken van Europa. En waarom? Ten de opzichte van de Verenigde Staten en ook Azië, maar Azië, hè, de Bredere. En, en daar zit wel iets, uh, want je kunt ook nog altijd vrouw een vrouw of Amerika nou een van ons is of een concurrent, daar moeten we het ook een keer over hebben. Maar vooral ook uh, is, gaat de aandacht niet uit naar de concurrentie van die brics Niet alleen China, maar ook India en uh, eh, Brazilië komt op. Dus zeg maar, staten en landen waar we vroeger konden halen, die zeggen nu van, hé, uh, hey, wacht even, hebben we er ook nog. Dus de omstandigheden zijn volledig veranderd. En dat is van belang voor onze strategie. Ik denk ik. Eh. Nou, ik heb ja, weer in de dus mond. Want... En dan is je vraag: bijvoorbeeld, zou kunnen zijn, is Europa wel in staat om te concurreren? Te ja. Blijven concurreren? Bijvoorbeeld, ja. En, en, en worden wij een soort China met uh, dezelfde onderdrukking? Dat is misschien ook een vraag. Wat zegt u? Moet hier, komt hier een autoritair systeem à la China om, om te zorgen dat je toch nog concurreert? Ik zou China niet alleen maar autoritair noemen, maar, maar je ziet wel dat er een enorme, eh, precies wat je zegt, een dumping is van de sociale zekerheid, van de lonen, van, van het, Oh natuurlijk, dat is het verhaal. Maar we zouden het volgende voor, voor, voor keer over hebben gezegd. Ja, ja maar, dat is zo lang. Ja, er gemaakt. Ja, ik het er. Dus, ja, het is zeker, bestrijd, China, het is het is er zeker strijd. een strijd bij China. Er is ook een strijd Het tussen al die kapitalen. Het eh, Europese kapitaal is ook in China. Eh. Ja. De Europa en het Europese kapitaal zijn ja. niet verschillende dingen, maar niet helemaal hetzelfde. En die strijd is ook aan de gang. Eh, want wil uh, het zeggen: investeren. We zijn bereid van onze technologie ja. over te dragen. De, de Chinezen denken dat er precies het tegenovergestelde is. Dat is dat ze vecht is bezig. Hè. Dat gaat wat geven? Als je eigenlijk mede kans op 10 euro Chinezen op de Nationals. Op In de Nationale Staten wordt het met elkaar in de vrieweld te vinden natuurlijk. Ik wil even Ik heb nog een klein vraagje. Want uh, de landen worden nu geregeerd. ...door die zogenaamde financiële markten. En die vertellen... Uh, ...wat de regeringen moeten doen. Uh, of wat het beleid moet worden. Anders krijgen ze er geld mee. Maar wie zijn dat dan? Wie, welke partijen kunnen dat soort bedragen ophoesten? Ja. Daar is ook te zeggen... ...tegelijk ik ik ook een aantal andere dingen. Vragen. Uh, dus wat, wat er? wat gebeurt er met die Europese leiders en wat is de relatie met die financiële rechten? Want de linkse mensen onder ons, we hebben een aantal linkse mensen op de tafel zitten, uh, die zeggen dat Europese, uh, de Europese, grote politieke partijen dat zijn eigenlijk bondgenoten van het kapitaal. Wat is dat dan voor een rare strijd tussen die politieke leiders en het kapitaal? Want dat er precies tegen elkaar aan het vechten, zou je zo denken, is dat dat niet het geval voor al dat soort dingen. Dus wat dreigt de kerel zelf? Ik vraag me nog steeds af. Als mijn inleiding altijd eerder duidelijk was, dan is het omdat het hier nog altijd eerder duidelijk is. Uh, dus wat dreigt ze eigenlijk? Top naar top. Zijn jullie niet eens tafel in keten? Dat kan ik weet het, te uh, het Zijn wat idioten lezen die geen kranten? Ik denk, dus, voor mijzelf, ik heb dat voor mijzelf opgelost door mij voor te behouden. Dus hoe werkt het geschiedenis? Geschiedenis is niet een continu verhaal waarbij de afloop vanaf het begin vast ligt. En dat is niet zo. In 1957 zijn de Europese leiders bijeengekomen en zijn de Europese verdragen afgesloten, de Europese gemeenschappelijke markt opgericht en sindsdien wikkelt dat verhaal zich af, zoals het vanaf het begin in de verdragen geschreven was. Nee, dat is dus niet de geschiedenis. Dat zijn crisissen, opeenvolgende crisissen. En dan moeten ze snel beslissingen nemen, goed verkeerd. Dan krijg je een nieuwe situatie. En na tien jaar krijg je een nieuwe crisis. Maar je kunt dan niet gelijk welke beslissing nemen. Ben je bent afhankelijk van de beslissingen die je tien jaar geleden hebt genomen. Die nieuwe situaties hebben. Dus, de Europese Unie, en hoe werkt dat? En hoe is het verwerkt om te beschouwen als een continu. Logisch verhaal. Ik denk dat je het moet zien als een opeenpoling van crisissen, chaos, contradicties, goede beslissingen, verkeerde beslissingen. Ja. En natuurlijk, je moet je de afvragen waarom hebben ze toen die beslissing genomen en dan tien jaar later die beslissing. En wat belangrijk is bij Europa, heel belangrijk is bij Europa, is de vermenging van markt en politiek. En iemand zei dat er als het woord politiek in Europa. Veel politieke factoren, een hele belangrijke rol bij het nemen van economische beslissingen. In de Verenigde Staten heb je, in, in zuid oost azië heb je vergelijkbare situaties als in Europa. Daar staan een paar sterke economieën en zwakke economieën daar rond. Heb je je in zeker zin, de Verenigde Staten, Mexico en Canada naar rond. Kun je kunt je vergelijken en je gaat Japan met een aantal economieën daar rond. En Europa is anders dan de situatie in noord amerika zuid Oost-Azië, omdat politieke factoren een hele belangrijke rol spelen. Dus waarom hebben ze de Europese gemeenschappelijke markt opgericht in 1957? Ja, dat had te maken met het einde van de Tweede Wereldoorlog, het commerce is gevraagd en Amerikaan, die Amerikaanse kapitaal dat probeerde de situatie in Europa te stabiliseren. En de, men, de landen die op elkaar oog hadden gevoerd, vandaar op een of andere manier een gemeenschappelijke uh, markt, een gemeenschappelijke basis, een gemeenschappelijke band tussen te creëren. Want het was niet, dat stellen niet zoveel voor, hè. dat was een, een, een douane-Unie met een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daar kwam het neer. En pas in de jaren tachtig, van het neoliberalisme, heb je een versnelling gekregen van. De economische integratie. Toen heb je echt een gemeenschappelijke markt gekregen, opening van de grenzen, voor financieel kapitaal, van goederen enzovoort. En in de jaren tachtig heb je de basis gekregen van het huidige. Waarom toen? Uh, waarom toen? Ik denk toen, onder de, de verzwakking van Amerika en het Europees kapitaal, dat meer en meer te beseffen om. De wereld al iets groot te stellen, moet je een stap vooruit zetten in de onderlinge integratie. Je hebt een grote markt, een grote Europese markt nodig om u als Europese multinationals wereldwijd te uh, handhaven. Dat was 1986 en ja, de ENS acte in de jaren 80. Een paar jaar later hebben ze beslist van de euro in te voeren. Dat de euro, een gemeenschappelijke munt, het niet automatisch logisch voor uit het feit van de gemeenschappelijke markt te hebben. Het feit van de euro in te voeren, dat economische motieven, om de markt beter te organiseren, het is wel makkelijker natuurlijk met gemeenschappelijke markt, ook politieke motieven, de val van de muur. Duitsland werd verenigd, kreeg in het hart van Europa, in plaats van het verdeelde Duitsland, kreeg er een grote Duitsland, niet alleen in bevolking, in economische kracht, maar ook in, in zelfstandigheid, de, de last van de wereld, ja, het was weggevallen, dat was lekker, Ons vrij, het een eigen gang gaan, ja. de Fransen hebben natuurlijk gezegd: oké, okay, al van de muur, vereniging van Duitsland, maar voor dat jullie jullie vastbinden in Europa, dat jullie integreren in Europa en in de banken of mee meer worden de gemeenschappelijke munt. De Fransen hebben dat toen als voorwaarde gesteld. Dat is dus een, een politiek motief dat aan de basis is van de euro, niet een economisch motief. En toen is het dus niet economisch nagedacht, maar politiek nagedacht. Dan is die beslissing genomen. En als je die beslissing neemt, dan heb je de euro. Als je dan de volgende fase krijgt, de val van de muur, en heb daar dan dan, uh, we zijn een stuk of zeven, acht landen in Oost-Europa, die het communisme op weg geworpen hebben, die zeggen wij zijn ook Europeanen, We willen er ook bij. Je kunt dat niet zeggen als je als je Europese bevolking probeert uh, warm te maken voor een Europees, project in naam Europese kun kunnen niet zeggen, ja, die Hongaren zijn geen Europeanen. En die Tsjechen zijn geen Europeanen. En die Kosovaren zeggen, nee. Er is ergens een politieke. wat politieke zegt, waarom Griekenland? Waarom is Griekenland zo gemakkelijk tot de euro kunnen toetreden? Alhoewel ze zoals zwakke economie hebben en een boekhouding, wat iedereen kunnen wisten. En iedereen die moesten beslissen wisten dat die boekhouding niet het was van Griekenland. Dat is de basis van de Europese democratie. Hoe kun je een politiek project van Europa, de euro, het land van de beschaving, de wicht van de democratie, ook de wicht van de concentratiekampioen, of de wicht van de democratie, hoe kun je het doen opbouwen en zeggen, man... maar nee, die Grieken, dat is te nee, je moet je erbij in een politiek, wat je economisch ontdekt. Dus in dat zicht op eenvolging van uh, beslissingen, ja, hoewel die muntel, die Canadese zeggen, economisch gaat dat niet werken, de Europese leiders politiek kunnen wij niet alles. Als wij een Europese macht willen opbouwen in de wereld, dan moeten wij rekening houden met politieke factoren. Want wij moeten onze bevolking winnen voor dat project, dat heeft een zekere logica. Je kunt dat niet doen wat je wilt. En bovendien moeten wij tussen die landen akkoorden sluiten, dat betekent dat Duitsland dat moet inbinden en Duitsland vraagt en een bevel een aantal dingen, controle op de begrotingen enzovoort. En zo zijn ze in de huidige fase gekomen. Dan krijg je niet de crisis. Was het dan eigenlijk een soort. Ja? Anti-Duitse politiek van de Fransen, ja. De Fransen zijn heel sterk voor, niet voor het grote Europa laten we nu hebben, maar voor het kern-Europa. Van de, de kernlanden, de sterke landen van Europa, en dat zij er een rol kunnen spelen. Dus echt een communautaire, de een gemeenschappelijke idee, dat de Fransen de positie in de wereld uh, handlaat. Ja, maar euh, afgezien daarvan, moet ik euh, naar nou, een afgrond nemen? Hè? Ja, zo dus komen ze in de huidige situatie terecht. Zo komen ze in de huidige situatie terecht. En nu kun maar kunnen niet zeggen, Oké, okay, we gaan de euro uh, tot de vergisting economisch, we schappen de euro al af, en we gaan nee. terug naar verstaan. En zoals iemand zei, je kunt van eigen om maken, maar je kunt van het geen te maken. Dat is niet dat je stap vooruit Dat kunnen ze niet. Ze moeten ergens vooruit. Oh, okay. En wat ze dan doen, dat is, het zijn twee dingen volgens mij. Ten eerste, de schok gebruiken om een massaal soberheidsprogramma door te brengen. Om, wat altijd al project is geweest. Als je Europa een supermarkt wilt maken in de wereld, dan moet je afrekenen met de sociale welwerkstaat. Het Europees moet daarmee afrekenen. We hebben nu een grote kans om het te doen. Dat is, dat is één aspect. En daarin gaan ze zo ver mogelijk. En het bazooka van de Zuid Europese Centrale Bank wordt niet ingezet om de kist zich te laten uitdiepen. Er wordt bewust een chicken game gespeeld. Om de Europese arbeidsbeweging onder druk te zetten, om dat door te voeren. En tegelijkertijd weten ze dat er een limiet is. Nou, ze kunnen zich geen crisis van het wereldfinancieel systeem permitteren. Dus ze weten, dat de bazooka staat klaar. En als er als echt een crisis dreigt, als de, de, de Italië over de kop dreigt in zo, dan gaan ze, zoals we nu al begonnen zijn, geld in de markt spuiten om het. Uh, Systeem opnieuw te laten draaien en te zorgen dat een chicken game, dus chantage tegen de Europese arbeiders beweegt, die het tot de van de financiële markten. Dat is een hele gevaar. Dus je vraagt daar, slot, ja. die, die financiële speculanten, hoe je zei, dat dat, zijn massale kapitaals, dus hoe werkt dat? Voorzitter, eh, massale kapitaal, om een voorbeeld te geven. Je hebt Griekse obligaties. Als uh, de houders van Griekse obligaties die verzekeren zich tegen een waardeverlies van de Griekse uh, obligaties. Dus die dat verzekert, die moet dat uh, betalen. En die, die, die verzekerheden krijgen daar natuurlijk een premie voor. Je zou denken, als je 1 miljoen euro een Griekse obligatie hebt, is er één iemand die dat verzekert. Nee! Geen, Overal in de wereld mensen die verzekeringscontracten afsluiten op die Griekse, ja, Griekse financiële kapitaal, op die Griekse overheidsobligaties daar voor de rest niks mee te maken. Het groot sluiten we met de andere partijen. Dat gik wat van in gaan, dan betaalt je net zoveel. Dus zoals komt in een krantartikel, een mooi voorbeeld. Je heb hebt een huis. Ja. Gaat brand gaat een brandverzekering aan ja. om dat huis ja. te verzekeren. En de eigenaar van het huis, maar dan er nog, twintig andere mensen die helemaal geen eigenaar zijn van het huis, die gaan ook een verzekering van dat huis. Ze gaan het huis afranden ja, en krijg de waarde van het huis uitbetaald, en dus betaalt je het Dat zijn dus ontzettende kapitalen, die helemaal niet in verhouding staan tot de Grieks, En niemand weet niemand weet hoe groot die kapitaal zijn waar die zitten. Dat is dat is waar ze zelf bank zijn, en dat is dus ongelooflijk. Dat meer dan 10 procent. Nee, maar jij ja, belt, echt wel, meer dan En dus ze weten het dat zelf Ze weten zelf niet wie uiteindelijk gaat moeten betalen als je het over de kop gaat. En waarom belt Barack Obama met de Europese lijn, want ze zeggen, pas erop? op? Want hij ook niet weet, want misschien zitten ze dan in Amerika, misschien gaan de Amerikaanse banken wel over de kop. Ja. Maar Griekenland is toch maar 2 van de, de Europese economie. Ja, ja. dat ik niet. niet. Ja. Ja. ja. ja. Maar de schulden niet. als je een huis hebt, dan kan dat. Als jij een huis hebt van 100.000 euro en 100 mensen, nemen iedere een op dat huis van 100.000 euro, want 100.000 euro zal 100 associatiecollega's zijn. Dat is wat er precies gebeurt. Ja, dan ben ik aan het om het werk van af te maken We dan een heelheid te zijn gekomen als het gaat om de vraag om naar waar de oorzaken van de huidige crisis naar zijn vragen. en daarvoor hartelijk uh, dank, Frank. Uh, ja,